Tegenover mij zit weer eens in de studio meneer Peter Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Ja. Altijd luiden, Goedemorgen, uh... Cor. <laughs> Altijd mensen die even langskomen, dat vinden wij wel uh... gezellig en goed. Um, in het kader van de verkiezingen praten wij met um, fractievoorzitters schuine streep lijsttrekkers. En dat doen wij nu uh, over de lijst en een paar opmerkingen over de uh, ledenvergadering... En uiteindelijk uh, spreken wij elkaar binnenkort nog eens in uh, het kader van Zandvoort kiest. inhoudelijk over het partijprogramma. Eén vraag daarover. U heeft zeven speerpunten. Worden die nog uitgeschreven? Die zijn uitgeschreven. Ik heb ze niet gevonden op, het, uh, op jullie website. Daar staat het uh, oude partijprogramma nog op: hmm. 2018, 2022. Net, moet net ik gekeken, naar... maar goed. Ik heb ze bij me, dus je kan ze van me krijgen. Nee, nee, we gaan het er niet over hebben. We gaan het uh, uh, over een tijdje met, de, met de, de interviews over hebben. We gaan het hebben over de algemene ledenvergadering van de OPZ... die geweest is, waarbij uh, de lijst opgesteld is. Vastgesteld. Vastgesteld. Uh, er vallen twee dingen op. Eén uh, was mevrouw Griespoor aanwezig. Dat is een Haarlemse, is die lid van de partij? Die is al uh, meer dan een jaar lid. Oké. Okay van de partijen OPZ. Het tweede wat opvalt is uh, mevrouw Belinda Geurensen, die op plaats 2 gezet wordt. Um, nog geen vijf weken geleden uh, hield zij een betoog... dat zij niet meer kon werken in deze raad. Uh, het werd op de man gespeeld, enzovoort, enzovoort. Um, hoe komt dat dan zo dat zij bij de OPZ terechtkomt? Is zij ook al langer lid van de OPZ? Nee, nee, nee. nee. Um, voor zover... Uh, het was voor ons in ieder geval een grote verrassing... dat, uh, als ik haar nou maar eventjes Belinda mag noemen... Belinda Keurense... Uh, tijdens de raadsvergadering van december... Uh, afstand deed van haar uh, zeg maar raadslidmaatschap. Uh, ik had tot en met zeg maar, uh, de dag ervoor nog met haar... Uh, gewerkt aan een amendement en een motie... Uh, met betrekking tot uh, entree Zandvoort. Uh, dus... Uh, wij waren uh, vol verwachting uh, om dat onderwerp uh, gezamenlijk uh, uh, tot een goed eind te brengen uh, tijdens uh, de raadsvergadering. En wat schetst mijn verbazing is dat zij uh, tijdens de raadsvergadering... en ik moet ook eerlijk bekennen, uh, zij heeft mij in de middag uh, daarover geïnformeerd... dat zij zich zou terugtrekken uh -huh. als uh, uh, raadslidmaatschap van de VVD... Uh, uh, en uh, zij, uh, nou, met haar redenen die uh, al onbekend zijn, uh, heeft zij uh, afscheid genomen. Ja, daarom... En dat was een, een behoorlijke verrassing uh, ook voor ons. Daarom verbaast het dat ze terugkomt? Nou, dat verbaast mij niet. Uh, nou ja, als, over... je, als je weggaat omdat je niet kan werken in een raad... Maar... en je komt dan uh, op een verkiesbare plek terug, is dat toch vreemd? Maar we hebben het toch niet over deze raad. We hebben het toch over de toekomstige raad. Nou, maar als ik dan terugkijk, en ik heb het net ook al aangehaald... Uh, het rapport over onderlinge verstandhouding... dan is dat niet van gisteren en zal dat ook niet van morgen zijn. Nee, maar... zij. Kijk, uh, Belinda heeft een bak aan ervaring. Uh, dat is duidelijk. Ze heeft een ongelooflijk hart voor Zandvoort. Uh, ik hoop dat dat in ieder geval gedeeld wordt door je, Ben... Uh, en daarnaast uh, heeft zij heel veel betekend... ook in haar wethouderschap uh, in Zandvoort. Um, dus ik heb uh, met haar uh, na nieuwjaar uh, kwamen we elkaar tegen. En toen heb ik ook met haar gesproken. Ik zeg, goh, Belinda, ben jij klaar met uh, Zandvoort? Mm -hmm. Ze zegt, nee, ik ben absoluut niet klaar. Alleen, ik voel me niet op mijn gemak uh, binnen de VVD... Uh, zoals dat uh, gaat en gegaan is... En van daaruit uh, ja, heb ik die keus gemaakt. Okay. Ik, ik zeg maar, zou jij uh, niet nog iets voor Zandvoort willen betekenen? En uh, ja, toen heeft ze gezegd van, uh, ja, je overvalt me. En uh, daar moet ik gewoon eens over nadenken. Nou, vervolgens heb ik haar na een paar dagen gebeld. En gevraagd aan haar van, uh, Gobbelin, heb je erover <tus> nagedacht? En uh, volmondig zei ze ja. En ze zegt van, uh, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik uh, vanuit uh, de VVD uh, in het begin uh, heel prettig heb samengewerkt met OPZ. Vervolgens hebben wij uh, een aantal standpunten die uh, in lijn liggen en ambities die in lijn liggen met uh, OPZ. En uh, nou, ik zou het uh, eigenlijk wel uh, graag uh, weer uh, willen doen voor Zandvoort. En uh, ja, ik uh, ga me aansluiten bij, uh, bij jullie. Oké, okay, dat nou, is het eigenlijk gegaan. En, duidelijk. En niks uh, vooraf of uh, dat soort dingen meer. Dus het heeft allemaal gespeeld in de laatste weken van, uh, of de eerste weken van dit jaar. Nou, dat is duidelijk. Um, ze staat ook op nummer twee en dat is redelijk verkiesbaar, moet, ik, uh, moet je daarbij zeggen. Dankjewel, Ben. Nou ja, als je nou je gunt ons in ieder geval <laughs> voor twee, twee zetels. Nou, we gaan die gok nog wel eens keer. Uh, als wij straks het interview hebben over de uh, inhoudelijke. dan mag je je voorspelling nog een keer doen en dan zal ik hem ook doen. Nou, uh, maar jij hebt hem al gedaan nu, hè? In ieder geval twee. Dank je. Ik, uh, iedereen die kan rekenen zal dat waarschijnlijk ook uh, doen. En jullie gokken waarschijnlijk nog veel meer. Uh, zeker met, uh, met jullie lijst. Um, ook daar dank voor. Ja. Alleen, ik, ik snap nog steeds niet 15 man hoor. Dat vind ik allemaal een beetje te veel. Maar uh, goed, ik, ik wil toch even terug. Nou, mevrouw ja, Griekspoor nou, en mevrouw uh, Geurensen. Ja, maar ik, ik snap even niet uh, waarom hier individuele leden uh, van mevrouw Griekspoor. Want nee, nee, uh, het is gewoon een kijk, lid, mevrouw Griekspoor. Dus. Dus, uh, het is gewoon een lid. Punt. Alleen uh, wij weten, en dat weet je zelf ook wel, dat ze toch wel politieke ambitie heeft. En vandaar ook de vraag. Mij niet bekend hoor. Nou, oh, dat, dat... Nee, mevrouw Grieksbors, zover als ik weet, is ze net aangesteld bij een hele grote gemeente... In medeblik. In medeblik als gemeentesecretaris. Nou, als dat haar politieke ambitie is, dan uh, prima. Goed, dan, uh, zeg, dan vraag ik het anders. Wie wordt jullie wethouderkandidaat? Ja, we hebben een aantal uh, wethouderskandidaten. Nee. Maar dat hangt a af van uh, de gok die we gaan maken over... Uh, Hoeveel, uh, met hoeveel leden wij straks uh, in de Nieuwe Raad komt, komen. Het hangt af van uh, welke portefeuilles... Uh, als we überhaupt al in de coalitie uh, komen. En uh, ja, namen heb ik op dit moment uh, niet uh, voor handen om hier uh, reeds te melden. Maar dat is toch wel uh, uh, jammer en ook een beetje teleurstellend. Van de andere twee partijen, D66, uh, wordt openlijk gezegd... dat meneer Van Haften dat gaat doen... Uh, uh, Gert-Jan Bluijs is ook uh, wethouderskandidaat. En jullie hebben hem nog niet. Ik zeg, wij hebben twee hele goede kandidaten. En... Noemen ze naam? Nee, ik ga geen namen noemen. Oké. Okay. Dan gaan we de lijst langs. Goed zo. De lijsttrekker. Ja. Um, je baat nog een keer voor lijsttrekker. Ja. Hoe was dat, deze vier jaar? In het kort? Um, ingewikkeld. Ik um, had het me anders voorgesteld. En um, um, ja toch wel uh, hard werken. Hard werken? Hard werken, veel tijd uh, en energie. Okay. En uh, als je overal van op de hoogte wilt zijn en je stukken goed doorneemt en leest en uh, fractieoverleggen hebt, dan, uh, dan gaat er veel tijd in zitten. En... Uh, ja, uh, toch wel uh, bijzonder ook uh, uh, hoe de verhouding is... in het dualisme tussen uh, uh, raad en college. En, uh, ja, en ook, uh, ja, dat moet ik ook wel eerlijk bekennen... en dat, uh, dat zie je ook wel uh, als je kijkt uh, hoe je zo'n uh, lijst uh, samenstelt. Mm -hmm. um, de kwaliteit. En uh, dat is uh, de kwaliteit zowel van raadsleden... als wel de kwaliteit van, uh, van wethouders... Mm -hmm. Oké, okay, nou, dat gaan we dat uh, zien. Um, nummer twee hebben we besproken, Belinda Gurensen. Nummer drie, Patrick Berg. Vier, Bruno bouwberg Wilson. Vijf, Helen Keur. Nou, die zijn bekend, hè? die zijn nu uh, inderdaad. Wat vonden zij daarvan, dat ze een plaatsje naar beneden moesten? Dat hebben zij uh, zelf uh, met elkaar besloten. Dat is gewoon uh, in... Uh in de raad, in, in het algemeen leden van nee, is, is met uh, in eerste samen met het bestuur en uh, de fractie uh, is daar in goed overleg naar gekeken. En uh, zijn wij uh, in goed overleg door deze uh, samenstelling gekomen. is een lijst gekomen, oké. Okay. Hoeveel leden heeft de OPZ? 40. 40? Ongeveer, circa 40. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een top. Uh, zeker top. Is het Antwoord. Maar als je het ook goed doet, dan krijg je ook leden binnen. Oké, okay, nou, dan gaan, gaan we verder. Um, Daniel Wilhelm Helm. Ja, in kort. Dat is een, uh, zit in de gezondheidszorg en uh, is woonachtig op de Brede Rodenstraat. Oké. Okay. Uh, nou, uh, Van Gamer is voorzitter van de OPZ, dat is ja. duidelijk. Wat mij ook opvalt is dat Hans Hogendoorn op de lijst staat op plaats 8. Lang bij het CDA ge gezeten, heeft zich volkomen gedistalceerd. Van, van politiek en CDA. Hoe komt hij bij jullie terecht? Uh, via zijn ambitie. En uh, Hans heeft gewoon uh, een hele simpele uh, verklaring gegeven... dat hij uh, de ambities van OPZ uh, ondersteunt... en het enthousiasme van uh, de fractie uh, die afgelopen vier jaar... Uh, positief kritisch is geweest in deze raad... Uh, nou dat hij dat uh, waardeert en dat hij graag een bijdrage levert aan... Uh, aan Zandvoort. Aan ja, Zandvoort. Het, het is inderdaad een man met een groot hart voor Zandvoort. Dat, uh, dat... Ontzettend groot ja. hart. en uh, uh, uh, Kijk naar uh, wat er is in uh, Nieuw-Noord... Met betrekking tot het uh, bedrijventerrein. Ja, Als er eentje uh, de kar trekt, dan is hij dat wel. Hij dat wel. En uh, ja, daar heeft hij ook uh, een van onze fractieleden Patrick Berg vaak meegemaakt. En uh, ook uh, zijn enthousiasme in, uh, samen mm. met Hans heeft ertoe geleid dat we daar weer een stap verder komen. Klopt. Uh, Bob de Vries, nog steeds penningmeester? Nog steeds penningmeester. Angelique Schouten. Uh, Angelique. Dus ik heb begrepen dat hij niet mee gaat doen. Angelique heeft uh, gezegd dat ze toch liever uh, op de achtergrond is. en eigenlijk uh, zeg maar uh, niet op de lijst wil. Oké. Okay. Um, gezien de tijd, in het kort, Annette van Schie? Uh, ja, vroeger uh, in het onderwijs. Oké. Okay. Martin Antonides. Martin Antonides, uh, die, heeft, uh, die woont in Bentveld. Is. Uh, uh, Vanuit Zandvoort naar Bentveld verhuisd. Heeft uh, heel veel kennis uh, als het gaat over openbare werken. Is uh, in het verleden uh, vaak via zijn bedrijf ingehuurd door de gemeente Zandvoort. En zijn kennis en uh, kunde die kunnen wij ongelooflijk gebruiken... Okay. als het gaat over openbare uh, bestrating en dat soort zaken meer. Heel, heel erg blij dat hij is aangeschoven. Wim de Lange... Ja, Wim, uh, uh, al onbekend uh, uh, Wim de Schilder. Hè? Laten we hem zomaar even noemen. Uh, Mannenkoor. Uh, ja, uh, we kennen hem. Goed zo. Ans Berg. Ans Berg uh, is uh, ja, werkzaam bij de apotheek. En is uh, de vrouw van uh, onze aannemer in Zandvoort. Ja. Berg. Uh, nummer 15, Linda Rubbeling. Uh, ambtenaar. Ook een bekend gezicht is antwoord. Zeker. Goed. Zeker. Um, Peter, bedankt voor uh, uitleg van deze lijst. En ook even een klein stukje over de algemene ledenvergadering. Um, wij spreken elkaar zeer binnenkort inhoudelijk over het programma. Doen we? Um, het vorige programma had acht punten. Deze zeven. Ja. Oké. Okay. Meer dan voldoende. Meer dan voldoende. Dank Goed, geen dank.